Levy van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een gerechtelijk bevel weigeren demonstranten een brug tussen Canada en de VS vrij te geven die ze bezet houden. Volgens verschillende media is het aantal demonstranten de afgelopen uren alleen maar toegenomen. De politie is wel aanwezig, maar doet vooralsnog niets. Eerder werd ook al de noodtoestand uitgeroepen. De demonstranten keren zich met hun actie tegen het coronabeleid in Canada. Een Nederlandse matroos stapt naar de rechter in het Verenigd Koninkrijk... omdat ze zou zijn verkracht door een Britse officier. De vrouw werkte op de mijnenjager Willemstad... die twee jaar geleden deelnam aan een NAVO-missie. De verkrachting zou zijn gebeurd tijdens een feestje. Volgens de advocaat van de vrouw zit er na twee jaar nog altijd geen schot in haar zaak. Ze stapt naar de rechter omdat ze wil dat de Britse marine erkent... dat er fouten zijn gemaakt in haar dossier. Ze eist ook een schadevergoeding. In Dordrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekpartijen op twee verschillende plekken in de stad. Volgens de politie hebben de twee incidenten met elkaar te maken. Er is een aantal verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet bekend. Er zijn drie gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. Fotograaf Bart Maat heeft de zilveren camera gewonnen. Hij maakte de foto waarop per ongeluk de aantekeningen van Kaisha Olongren te zien zijn. Die had net verkennende formatiegesprekken gevoerd... Op de foto is duidelijk te lezen dat bij de naam van het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt functie elders staat geschreven. De commotie die daarop ontstond vertraagde het formatieproces flink. Het weer op veel plaatsen vriest het een beetje. Verder wordt het vandaag zonnig. In de loop van de dag ontstaan er wat wolken, maar het blijft droog en het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen droog met later vanuit het westen meer bewolking en dan wordt het 7 tot 10 graden.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 Here till it's my heart turn. I'm not the kind of girl who gives up just.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 Donker om me heen Ik heb jarenlang gegeven wat ik had Maar niks verkregen wat ik van je had verwacht Ondanks alles had je toch diep in mijn hart Diep in mijn hart. Dus ik draai nog maar een liedje van naast Omdat ik dag en nacht alleen naar je denk Ja, ik draai nog maar Dat het moeilijk is als ik je mis, mijn schat. Kom niet meer thuis vannacht, dus in de stad. En ik draai nog maar een liedje van hazen. Als ik aan je denk: eh, soms eh. eh. Zandvoort. Zongs,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 I'm still single, but I feel ditched. I can't believe Rich really married that bitch. And op 106.9 RFC FM Never done. Up your phone calls when it's hot. Change it every night. Oh, I, oh, I. Oh. You always swear that it's gonna change. Another road 6.9 ZFN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 I like your style. Ooh, your. Word.